Dus weet het niet. Dat was het uh, net niet, maar dat horen we straks wel. In ieder geval, we gaan er eventjes uit. Tot, na nou, nee, voor nieuws weer en boodschappen. Tot straks.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 De wind uit zuidwest tot west waait met kracht 3 tot 6 en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A15 richting Europoort staat file voor de Tunnel 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noordeloos en Knopend-Gorkum 3 kilometer. Dat komt door een gestrande auto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Een krokodil hoeft nooit af te vallen. Een krokodil die zwemt door de Amazone heen, ja? Zwemt door de Amazone. Zik. Zwemt door de Amazone heen, ja? Die ziet een buffel, denk buffel, buffel, prikkel, prikkel, hap, hap. Nee, denk je niet? Een krokodil gaat niet eerst naar de kalender lopen. Om te kijken hoeveel punten een buffel is, echt Onder de motto, vandaag wil ik een buffel live. Weet het, je, dat gebeurt niet echt. Dieren hebben het veel les. Want ik ging afvallen, en dat is niet waar. Een vriend van mij, die zei tegen mij: Jochem, als jij wil afvallen, dan moet je gaan zwemmen. Ik zeg zwemmen, ja zwemmen, ik zeg zwemmen, ja zwemmen, ik zeg zwemmen, ja zwemmen, ik zeg zwemmen, ja zwemmen, ik zeg zwemmen. Ja, zwemmen. Nou, toen ben ik aan zwemmen. Maar zwemmen heeft dus totaal geen zin, als je wil afvallen, heeft totaal geen zin. Want is je wel eens opgevallen? Maar na het zwemmen heb je altijd zin in patat. Dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin. En twee me dan zeggen mij: Jochem, als je echt wilt aanvallen, dan moet je een Maagbol nemen. Ik zeg een Ja, Maagbollon. Dat heb ik een Maagbol. Ken je het? Een Maagbollon. Dat is een klein ballonnetje in je maag. En daarna heb je minder zin om te eten. Maar lijkt me nou zo gek dat je met een meisje aan het praten bent en die ballon gaat zo half open. Nee het, uh, Ja, het gaat goed, mijn lijkt. Laatst... We ik, ik zal het laatst nog even naar de dvd te kijken van het afscheid van André Hazes. En dan ben ik, stel je naar dat die André Hazes een maagbom had gehad, Hij lag er zo in die kist, in de arena. Komt er een naar voren en zegt, ik wil graag één minuut stilte voor mijn papa. En dan knapt die ballon, dan knapt die ballon. ja. Ik weet ook niet, ik weet ook niet. Ik schrik wel met de klote. Je ging hem mee te Sophie. Die ging Bakken worden, wakker worden, wakker worden. Ik heb, ik heb een heel gelost. Ik heb nu een weegschaal met een dartstem, Klok, die wordt steeds positiever naarmate je dikker wordt. Maar dieren hebben het veel lessen. Broer, een leeuw komt niet thuis naar de jacht. En dat alleen winnen zo op te wachten en zegt: Heb je vanmorgen deze natte handen laten slingen. Dieren hebben het veel nekst joh. Een leeuw hoeft op zaterdagmiddag niet twee uur buiten de hennis en mouders te wachten. Dat hoeft een leeuw niet te neken. <grijd> Leeuwen hebben het veel nekst Een leeuw ziet niet rustig naar FC Groningen te kijken. Dat er leeuw binnenkomt. Pakt de afstand en in. Druk de televisie uit. Gaat tegenover zitten en zegt. Zeg Loekie, we moeten een praten. <grijd> Ik ben er niet over mijn ex heen. ben nog zo aan hem gehecht. Jij bent meer een soort van broertje. spijt mij zo, daar ben ik tegen. Nee, ik maak je niet gelukkig. Doe okay. dit eigenlijk niet. Ja, Sleet Smith, Cause I Love You. Welcome to our nightmare. Ja, het ook wel voor eucalyptus doorgekund, eigenlijk. dank je. Nou, het stemmetje. Je <laughs> is best voor eucalyptus doorgekund, hoor. Dat is helemaal niet erg geweest. Ik zou vanavond eens aan je deur komen. Ja, ja, nou, je weet toch niet waar ik woon? Het is de nummer van Paul McCartney. Zijn nieuwe single. Uh, ik heb het wel eens verteld. Uh, het gaat om een kinderspelletje. Dat heet Queenie Eye. Queenie Eye, Where is the Ball? En dat was uh, ja, de inspiratie voor dit nummer. Komt natuurlijk van de nieuwe CD. Nieuw. En dat heet Queenie Eye. Ball. Paul zijn nieuwe single en uh, dat nummer dat heet Queenie Eye. Uh, het komt natuurlijk van het nieuwe album uh, New, wat uh, over het algemeen door de critici zeer, zeer goed ontvangen wordt. En dat is ook logisch, want het is een prachtplaat. Ja, al zeg ik het zelf. Niet waar? Goed. Nou, als we het dan toch over Paul McCartney hebben, laten we ook John Lennon nog even draaien. Dat is ook wel mooi. Mind Games. Meestal, als je Paal McCartney zegt, zeg je ook John Lennon Dat is niet anders. Prachtig nummer van het album Mind Games uit 1973, als ik het goed heb. Ja, en dan gaan we even praten, dames en heren. Aan de telefoon zit mijn collega Jarl Duif. Als het goed is. Hey, ja, en, Goedemorgen. Ja, die heeft uh, sinds uh, vorige week een nieuw radioprogramma hier bij CFM. En dat zijn Bellet. Dat is Bonderhaven uh, tussen 10 en 12, toch? Tussen 10 en 12, uur, klopt helemaal. Wat ga je er allemaal doen? Wat ga je er allemaal draaien? Vertel, vertel. Ja, dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Kijk, ik, ik heb er een hele selectie gemaakt van allerlei bijzonder mooie repertoire weet ik zelf. Maar de mensen kunnen natuurlijk ook zelf bellen met Radio Zandvoort, met CFM. Om zelf uh, inbreng in het programma te hebben en zelf verzoekjes te doen als het gaat ja. om, om mooie bellen, want Het moet natuurlijk wel een beetje in het speertje passen. Ja, het moet muziek zijn waarbij je met je geliefde op de bank kunt zitten met een glas wijn en een stukje Franse kaas en de kaarsjes ja. aan. Zoiets? Ja, mag ook, ja, ook gewoon Nederlandse kaas. Hè. Oh, no. <laughs> maakt, niet zo, maakt niet zoveel uit voor dit, uh, voor dit programma, zeg maar. Nee. Franse kaas past pas er ook bij, maar ja. ik maak Nederlandse kaas dan zeg ik ook van, nou ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ja, maar in ieder geval een programma waarbij uh, alle problemen weg hebben. Hè. Ja. En mooie muziek en overvloed, vandaar Apple Voet. Zo heet het, hè? Tussen app en vloed, hè? Zo het. Ja. Tussen app en vloed? Nee, ik meen dat dat al een bestaande uh, programma was bij Radio Z. Ja, nou, het is, het is uh, dan non-stop. Maar no, als jij doet, heet het live. Tussen, no, no, no, tussen app en vloed live, heet het dan Precies, vanavond dus tussen 10 en 12 uur. Ik hoop dat er een hoop mensen luisteren. Ja, ik, ja, ik kan helaas niet luisteren, want ik heb wat anders te doen vanavond. Maar uh, in ieder geval uh, leuk. En tussen 10 en 12, dus dames en heren. U kunt dan bellen op, uh, op 023-573-1969. Dat is een van de telefoonnummers. Uh, als u vanavond een leuk verzoekje wilt hebben, en, en dan in de romantische sfeer. Toch? Precies. Ja. ja. helemaal goed, Ruud. Oké. Okay, nou, goed. Ik, nou, zal, ik, de... ik zal je vast een suggestie. Ja, ik zal je even een suggestie doen vast. Ja, ja. ja, ja. Ik zal je vast een mooi nummer laten horen wat je vast vanavond zou kunnen draaien, wat heel mooi is. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik ga er gewoon niet. Dank je. Oké. ciao, bedankt. Hallo. Hoi. Nog weer nummer 1 in Lega Top 50's. En wat iets meer, zijn. Ja, weet het, we draaien ze allemaal in dit programma. Oud, nieuw, groen, rijp, weet ik het allemaal. Verzoekjes zijn natuurlijk altijd welkom. En wat we ook nog hebben, we hebben ook nog vier kaartjes. Ja, zeker. Maar dan moet u wel voor twee even naar de studio bellen. 573-1969. En dan kunt u twee bellers. Ja, twee bellers kunnen twee kaartjes winnen voor het Americana Roots Festival Concert van aanstaande. Vrijdag. Vrijdag. Morgen dus. Ja, morgen. 1 november. Gezellig. Ja, is dat gezellig? Nou, het lijkt mij helemaal te gek, Ja. Ja, ik, ik, het is toch prachtige muziek? Alle soorten van Amerikaanse muziek komen aan de orde: okay. country, folk. Wat hebben we nog ja. meer? Jij weet het Zou allemaal. Ze nog even doen? enge geluiden. Die geesten zijn weer bezig om zolder. Ja. Die. Die geesten zijn weer bij, moet je horen. Ja. Vanavond komen ze. Vanavond komen ze, ja. Die, ze kel zoeken. die kelten, die geloven dat, hè? Ja, ze zoeken vanavond. een uh, levend persoon om over te nemen. Ah, dus vanavond komen alle geesten die, die <gif> dit jaar gestorven zijn. Die komen hè, terug. Die bellen aan. Ja. <gif> ja. En dan nemen ze je over. Nou, als Lou Reed bij mij belt, vind ik het goed. Ja, jij hebt weer Marcel dit jaar. Ja. Op nou wie, wie zou ik nou moeten wachten dit ja, jaar? Weet ik weet het niet. Ik zou het niet weten. Ik ook niet. Ik zou het echt niet weten. Verdorie. Ja. Maar ja. 2013. Ja. Maar jij had, jij had, nog, een leuk ver, jij, jij had nog een leuk verhaal over die pompoen, hè? Oh, ja, ja, ja. ja want, want kijk, dat, dat, mensen, dat... mensen staan wel. Uh, ik, ik vind het trouwens zo'n leuk feest. Hè. Ik vind het zoveel leuker dan dat ziet. Maar... Ja, daar gaan we nou niet een discussie ah, over af. Nee, je wel. dan krijg je weer dezelfde. Nee, dan krijg je weer een zwarte piet. Een, ja, doen we niet. Nee, maar goed, Halloween is ik, Halloween. En we gaan, we gaan vanaf, vanaf volgend jaar gaan we heel groot Halloween vieren. Ja, we halen gewoon Sint Maarten erin, dat is hartstikke leuk. Ook erbij. Ja, erbij ja, met erbij. lampionnetjes. Ja. Ja, okay. We zijn een nou, feestje. Met die pompoen, vertel Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja ik ja, vertel. Nee, die, die, die pompoen die is ontstaan eigenlijk uh, door een, door een uh, meneer, een smid, die heette Jack. En uh, die Jack die, uh, die, die kwam de duivel tegen. Die wilde hem meenemen naar de hel. Oeh, wow. Dat is wel lekker warm. Maar, maar Jack was heel slim. Die wist met een list de duivel in de boom te lokken. En vervolgens kraste hij een kruisteken in de stam van de boom. Zodat die duivel de boom niet meer kon verlaten. Maar... Pas nadat het kruis... Wacht even, hoortje. Pas nadat de duivel Jack had beloofd... dat hij nooit naar de hel zou hoeven gaan... haalde Jack het kruisteken weg... en liet die duivel weer vrij. Maar toen Jack jaren later stierf mocht hij door zijn slechte levenswandel niet naar de hemel... maar de duivel liet hem ook niet binnen in de hel... voor die gedane belofte. Nou, en sinds die tijd doodde de ziel van Jack... volgens zijn verhaal rond over de aarde. Oh. En de duivel gooide Jack nog wel een gloeiend kooltje achterna... toen hij hem wegstuurde bij de hellepoort. Oh. En Jack stak het kooltje in een knol die hij aan het eten was... en kreeg op die manier een lantaarn om zijn weg mee te verlichten. En volgens deze legende, jongens en meisjes, is de Jack-o'-lantern benoemd naar de smid van dit verhaal. <laughs> Eng hè? <laughs> uh, uh, rillingen lopen over mijn rug. Uh. <laughs>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 prevent Jack from being happy, but they couldn't stop Jack all the way.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 To follow what's a screw There's a destiny One for each of you An obsession is the one to pull us through Life got nothing A little and a lot I got something to share You forever hate to do it in vain oh, No, never in vain is dit, een Raccoon. Zo niet een van de betere jonge bands op dit moment in Nederland. Geweldig nummer ook, Liverpool Rain. En het is inderdaad ook geschreven na aanleiding van een bezoek aan Liverpool. Ik zelf verzoek voor de enige man in zand voor die geen Halloween-mistmasker ophoeft. hoeft. ho, oh, oh, oh, oh. ja, Daar maak jij geen vrienden mee, Ruud! <laughs> oh. Speciaal voor jou, Fares! Tot wel mee, hoor, yo. Ik heb me de enige die je I'm Hou de van uh, Sherbet. En uh, dit was uh, ja, gewoon een vlekker niet. Nou, het volgende, dames en heren. Het, uh, ja, uh, dat is weer uh, stof uit je horen, denk ik. Ik weet het niet. Nog nooit gehoord. Dus. Maar goed, Wat het is. Doe ik nou het allemaal weer? Ik weet het niet. Rustig, aan, maar. We hebben een verzoekje. The Witcher Me, Autumn. Aangevraagd door Angela. En waar is hij? Ah, dat weet ik Heb niet. je hem al? Nee. Nee? Nou, misschien nu. Oké. Okay. Is dus het lukt toch? Kijken of hij het doet. Daar gaat hij. The Witchy Me. Porter. With smoke just floating Lady of the dark Someone caught your eye while laughing Maybe it's just the spark Your love is like a different game You forget all the graces Games you play and don't know how You dealing lonely, the face Klopt het dan niet? Dit is ook gevoelig, toch? Oh, zo gevoelig. Ik vind het wel een heel mooi nummer. Ja, ik ken het niet. Het is ook nee. Sherbet. Dat had ik... Uh, de computer deed iets fout, denk ik. Iets oh. Wat, uh, ja. oh, ja. Die werk ik ook niet altijd mee, Ah, niet mee, altijd. Hè? Nou ja, dan nee. dat kan nummer morgen wel, hoor. Hé, hey, klopt het dat we straks Joe Kokker gaan horen? Heb ik dat goed gezien? Ruud? Oh, Dit Het is ja. speciaal aangeboden van Dolphy, Dolly aan Joop van Nes. <laughs> Uh, Vanwege het, kracht, het feit dat ik zei dat, die, dat het enige man in Zandvoort was die geen uh, Halloweenmasker op hoeft. Ja. Nou Joop, deze ja. krijg je speciaal van Dolly. Nee. Nou, ik... so beautiful.